Katrien Straatman met het NOS-journaal. Vijf Nederlandse banken gaan samenwerken om witwaspraktijken aan te pakken. ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodosbank en de Volksbank willen hun toezicht op transacties gaan bundelen. Veel criminele transacties ontglippen nu nog aan het zicht van de banken. Naar schatting wordt er in Nederland jaarlijks zo'n 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Het openbaar vervoer in Parijs ligt vandaag zo goed als plat. Medewerkers van het bus- en metrobedrijf staken tegen de aangekondigde pensioenhervormingen van president Macron. Hij wil op termijn één pensioenstelsel, waardoor alle bestaande speciale regelingen verdwijnen. De OV-vakbonden zijn daar boos over. Alleen tijdens de spits rijden in de Franse hoofdstad daarom vandaag nog twee metrolijnen. Verder worden er veel problemen verwacht voor mensen die van luchthaven Charles de Gaulle naar Parijs willen. Het wordt de grootste staking in 12 jaar tijd. Een Nijmeegse oogleraar heeft een echt Nobelprijs gewonnen. Andreas Vos van de Radboud Universiteit deed samen met zijn zoon onderzoek naar smerige bankbiljetten. Roemeense bankbiljetten bleken bacteriën langst vast te houden. Biljetten uit Kroatië en India zijn het schoonst. Op dollars zit vaak de ziekenhuisbacterie MRSA en op eurobiljetten de darmbacterie E. coli. Het onderzoek won in de categorie economie. De ich Nobelprijzen zijn een knipoog naar de echte Nobelprijzen... en zijn bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken. Kiki Bertens is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken... van het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou. Ze verloor in twee sets van de Australische Tom Janovic. Bertens was als derde geplaatst op het toernooi. Ze is naar China gereisd zonder haar coach Raymond Sluiter. De twee besloten na de US Open, waar Bertens in de derde ronde bleef steken... de samenwerking even on hold te zetten. Het weer eerst veel bewolking met hier en daar wat lichte regen. Daarna klaart het geleidelijk vanuit het noordwesten op. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files door een aanrijding op de A10 bij het Koenplein is vanmorgen een ongeluk gebeurd... waardoor de verbindingsweg richting Zaandam tijdelijk dicht is. Als gevolg daarvan files op de A10 voor de Koentunnel 2 kilometer... en op de A5 komen er vanaf Hoofddorp voor de aansluiting met de A10 6 kilometer. En die file levert een uur extra op onthoud op. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 La rumba no es como ayer Pero sigue siendo rumba Sigue siendo profunda Y la debes de aprender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 Thank mm -hmm. you.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 Petit, la chasse au trésor. Aujourd'hui, les bijoux de la castafiore. Voilà, j'attache la star dans sa baignoire. Puis je me casse. J'en suis fou, j'en suis fondé Un princesse de la télé Tu emporteras d'autres Moi, ils étincellent dans ma cervelle Puis je les recèle dans ma vaisselle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 Nouvelle identité, nouvelle moustache, nouveau-né. Ma nouvelle naissance avait bien commencé. Offshore, off vidersine, offrande divine. Je quitte l'enfer légal pour le paradis. Nostalgie de sarcelle, vite réprimée. Oh, piscine de ciel bleu, caviar de cocaïne. En bas du choix ce soir, avec qui vais-je coucher? Ouais, j'achète la tendresse et l'amour, j'achète amitié, fidélité.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 Pour toi. Bijou. Voyou. Bijou Voyou. Voyou van Florian. Alicier, de pianist, bijgestaan door Arthur Higelin. Van het album Gelijknamig album Bijou Voyou. Het Is eigenlijk een plaat die teruggrijpt naar de hardbop van de jaren 60, maar een aantal ballades heeft, zoals deze met die Arthur.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 Pianist. Uh, uit Duitsland komt hij, Michael Wolny. J'entends une guitare Si far, si far away J'ai le cafard, j'irai jusqu'à Dakar Ou bien au Zimbabwe regardes regard d'occiant Very blue, very doom M'a séduisé Ta tattoo était baisé dans mon cœur, Sur ma chair qui se catcher, yeah, yeah. C'est un long song oh, oh, oh, oh. Qui swing, swing, swing chante nonte jusqu'à encore van Celine Rudolph, een Duitse zangeres. Uh, zeer getalenteerd, spreekt allerlei talen. Werkt hier samen met de, gitarist, de meeste gitaristen uit de Benin. Lionel Loerke, die met alle grootte in de jazz heeft uh, gespeeld. Celine Rudolph, uh, Set Love Song uh, van het album Pearls 2019... is dat album uitgekomen. Echt een heerlijk plaatje, de moeite waard. Daarvoor hoorde je die soulvolle Duitse pianist...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 The center of gravity. No, no longer believe me. Cause you'll change me, baby. Yes, you'll change me. My head's spinning like a spinning top. I'm on the axis.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 Here's my head. Top spinning, top spinning.